Iemand die googelt omdat hij rugklachten heeft... realiseert zich vaak niet dat verzekeraars dat te weten kunnen komen. Busmaatschappij Cubus mag vanaf eind volgend jaar... het streekvervoer verzorgen in de regio Utrecht. Nu rijden er bussen van Connection. Een jaar geleden had Cubus ook al de opdracht gekregen... maar Connection tekende protest aan. Er ontstond een juridisch gevecht, gevolgd door onderhandelingen... waarbij Cubus aan het langste eind trok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 AeroJazz FM komt terug in de ether. Eigenaar XC Jazz heeft een landelijke FM-vergunning gekregen voor de Jazz-zender. Het radiostation zat van 2004 tot en met maart 2009 ook in de ether, maar moest die uitzendingen staken vanwege financiële problemen. Het is de bedoeling dat AeroJazz vanaf 1 september weer op FM te ontvangen is. De zender gaat zowel analoog als digitaal uitzenden. Mario Been wordt trainer van Racing Genk, de Belgische landskampioen. Hij tekent daar een contract voor een jaar. De 47-jarige Been vertrok vorige maand bij Feyenoord... nadat hij het vertrouwen van de spelers had verloren. Racing Genk zocht met spoed een nieuwe trainer... als opvolger van Frank Verkouteren, die naar Abu Dhabi vertrekt. De club heeft zich gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League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 Morgen af en toe zon, een enkele bui in 17 graden. Vanaf woensdag wordt de kans op een bui kleiner en de kans op zon groter. En bovendien stijgt de temperatuur langzaam richting 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Clary Polak. Het CDA vriend zich deze dagen in allerlei bochten om te betogen... dat het aan deze partij te danken is... dat de bezuinigingen straks niet alleen op het bordje van de lagere inkomens terechtkomen. Tja, naarmate de gevolgen van de bezuinigingen duidelijker worden, lijkt regeren voor het christendemocratisch appel steeds meer een kwestie te worden van het schipperen naast God. <middels> Está a brincar no nosso hotel, brinca está a brincar, mãe, mãe pai. Oi, que sabura, está a brincar na meio criola, na no silêncio de madrugada, tu no vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal, no luar de madrugada, está a brincar no nosso hotel, posto está a mãe, mãe pai. Oi, que sabura, está a brincar na meia criola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Niet de marginale kana mode, NAVIDA marginale kana mode, PESH O Jack, Venezca Lo, NIMA DUDA, Venezca Lo, NOTA PASSASA Niet de marginale kana mode, NAVIDA marginale kana mode, PESH O Jack, Ven, escalón, ti madrugada, ven, calor no te apasasá. Ven, escalón, ti madrugada, ven, calor no te pasas No lua de madrugada, onde brinca não soltar, onde brinca mãe e pai. Olha que sabura, da brincar na metriola. No silêncio de madrugada, tu vi Martas quebrar na areia na avenida marginal. No lua de madrugada, onde se brinca não soltar, onde se brinca mãe e pai. Olha que sabura, da brincar na metriola. Silesi madrugada, do mi martas quebra na areia. Vnida marginale, e kta na moda, na vnida marginal kta pes. O jack benes calor de madrugada, benes calor no tapa sasá. Vnida marginal kta na moda, na vnida marginal pes. O jack Avenida Marginal Cesaria Evora. Goedenavond, welkom bij het oog op maandag. De familie van Gaddafi, en wie weet hij zelf ook wel, heeft een goed heenkomen gezocht in Algerije. Hoe is de verhouding tussen de buurlanden Libië en Algerije en kunnen ze daar rekenen op een warm onthaal? Onze Econoom van de Maand, Ivo Arnold, buigt zich straks over een mogelijke nieuwe bankencrisis en over de toenemende Duitse aversie tegen de Europese noodplannen. Na twee jaar proefdraaien wordt er een nieuw soort blijf van een lijfhuis geopend, niet meer geïsoleerd en verstopt op een geheime locatie, maar open en bloot, voor iedereen zichtbaar, midden in de samenleving. En het geld lag vandaag op straat toen een geldtransportwagen op de A2 bij Beek een kistje met bankbiljetten verloor. Om 5 voor 12 stellen we ons de vraag, schuilt er in ieder van ons een dief? Maar eerst het nieuws van vandaag. Maandag 29 augustus. Het lijkt haast een gevaarlijke bezigheid te worden, autorijden rond Rotterdam. Opnieuw heeft de snelwegschutter toegeslagen en dat zorgt voor bange momenten bij automobilisten. Je krijgt het stukje bijna iedere morgen, dat doe je toch een beetje met gemengde gevoelens. En ongemerkt kijk je toch naar boven, naar het viaduct en, uh, ja, en terug naar de bossages. De politie weet vrijwel zeker dat de snelwegschutter verantwoordelijk is voor de vele gebroken autoruiten van de laatste tijd. Een achterruit gaat niet door steenslag eruit. Een zijruit gaat niet door steenslag eruit. Hoewel sinds vandaag wordt uitgekeken naar een zilvergrijze Volkswagen Golf, is de schutter nog niet gepakt. Mogelijk kunnen camera's die langs de snelweg staan helpen, denkt de VVD. Veiligheid gaat voorop, dus nu zorgen dat al die beelden even worden bewaard. Zodat als iemand weer zoiets geks uithaalt op ons gaat schieten, dat we hem kunnen achterhalen. Het was overigens niet allemaal kommer en kwel langs de snelweg. Op de A2 bij Maastricht dachten automobilisten vanochtend... dat ze het paradijs binnenreden. De bankbiljetten lagen letterlijk voor het oprapen... nadat een geldtransportwagen ze was verloren. Het regende bankbiljetten en tientallen automobilisten... grijden gretig. Dat veel mensen hielpen met opruimen, merkte ook de politie. En Vele handen maken lichtwerk, dus er waren veel mensen aan het rapen. Er waren zelfs mensen die speciaal in de auto stapten... Tot ze, toen ze het bericht hoorden. Zoiets zie je al normaal alleen op de film. Dus ik denk, ik ga toch eens kijken, misschien vind je wat. Het maakte de chauffeur van de geldtransportwagen niet vrolijker. Dag, Donneke, dag dit is, komt goed. Alle mensen die na het helpen opruimen zijn vergeten het geld terug te geven... hebben een probleem, zegt de politie. Als je geld meeneemt dat niet van jou is en je wil het houden, dan is dat verboden. Zo is het en bovendien is het allemaal opgenomen door de NOS, dat u het weet. De vrouw en enkele andere familieleden van kolonel Gaddafi zijn aangekomen in Algerije. Een van zijn zoons zou gedood zijn bij de strijd om Tripoli. Van Gaddafi zelf nog steeds geen spoor. Hoe goed de opstandelingen ook naar hem zoeken. We are looking for Gaddafi. Home, home. Room, room, door, door. Whole, whole. In the sky. In the earth. In street. Anyway, the game is over. De opstandelingen maken zich op voor de slag om Sirte, de geboortestad van Gaddafi, maar willen ook dolgraag weer naar huis. The doctor will go to the medicine. And the engineer will go to his work, okay? Dagjes mensen trekken uit het hele land naar Tripoli om zich te vergapen aan de weelde van de familie Gaddafi. Wow, amazing. Hm? Niemand denkt dat we hier komen. We feel emotional. voelen. Nu de strijd op veel plaatsen voorbij lijkt, duiken steeds meer gruwelijkheden van het regime op. Een huishou huishoudster van de familie Gaddafi vertelt dat ze werd overgoten met kokend water. omdat ze weigerde een baby te slaan, die maar bleef huilen. Ze me naar een bathroom en ze tied mijn handen onder mijn kop. En ze tied mijn voeten. Ze tapte mijn maat. En ze startte het boiling water op mijn hoofd. Zoals dit. Gelukkig komen er ook goede berichten uit Libië. Zoals van deze school waar kinderen op de eerste schooldag dolblij zijn. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de krant van morgen werd gelezen door Ewout Jong. De baas is blind voor de onvrede van het personeel. Dat blijkt uit een artikel in De Telegraaf. Werkgevers mogen dan denken dat ze secundaire arbeidsvoorwaarden... opleidingsmogelijkheden en promotiekansen... piekfijn geregeld hebben voor hun werknemers. Hun personeel denkt daar heel anders over. Het onderzoek van Tempo -team blijkt dat bazen zichzelf hierin vaak overschatten. Zo denken werkgevers dat een kleine driekwart van hun personeel... tevreden is met zijn salaris. In werkelijkheid is dat nog niet de helft. Verder denken de bazen dat ze, krap de helft van hun personeel... voldoende doorgroei- en promotiemogelijkheden bieden... terwijl maar iets meer, kwart, minder, nee, iets meer dan een kwart van het personeel het daarmee eens is. De onderzoekers vinden dat werkgevers meer aandacht moeten hebben... voor wat er echt leeft onder hun personeel. Waar nodig moeten ze investeren in ontwikkelingsmogelijkheden... zeker met het oog op de vergrijzing en de daarmee samenhangende arbeidskrapte... zeggen ze in de Telegraaf.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 De werknemers, voornamelijk Polen en Roemenen, maakten dagen van 13 uur of 15 als het druk was. Ze verdienden zo'n 4 euro per uur, dat is ver onder het minimum. En verder bewoonden ze met z'n vieren of z'n vijven containerwoningen van 15 vierkante meter die niet brandveilig waren. Trouwens, schetst de moeilijke positie van de Polen en Roemenen bij de bloemkwekerij. Ze zagen geen uitweg omdat ze niet op vertrouwen dat het bij andere bedrijven anders zou zijn. De politie heeft het bedrijf niet gesloten, maar houdt de baas in de gaten. Wel onderzoekt de politie of er juridisch gezien sprake was van uitbuiting. Ibo Buruma zwicht voor de PVV en zegt zijn PvdA-lidmaatschap op de Volkskrant... vindt dat hij zo een ongewenst precedent schept. Uit praktisch oogpunt is het volgens de krant begrijpelijk... dat Buruma zijn lidmaatschap van de PvdA heeft opgezegd... nu hij als raadsheer aantreedt in de Hoge Raad. Ook niet PVV'ers zeiden dat ze niet begrepen waarom hij politiek en rechtspraak niet kon scheiden. Maar principieel is het jammer. Ten eerste is het zeer de vraag of het helpt. Door de verwijten is Burema's naam toch al verbonden aan de PVDA. En wie hem niet vertrouwde, zal niet zo makkelijk van mening veranderen. Daarnaast bevestigt hij ongewild dat het ongewenst is dat rechters een politieke voorkeur hebben. Alsof een partijlidmaatschap het onmogelijk maakt onafhankelijk recht te spreken. Al dus de commentaar van de Volkskrant. De hoogte van de schulden die consumenten bij bedrijven hebben is fors gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Incassoondernemingen, waar Spits over schrijft. Consumenten hebben bij elkaar nu ruim 6 miljard euro uitstaan bij incasso-bureaus. De gemiddelde schuld die bij een incasso-bureau terechtkomt is bijna 1660 euro, bijna 20% meer dan vorig jaar. Opvallend genoeg leidt de gang naar een incasso-bureau minder vaak tot het inzetten van een deurwaarder. Ook het aantal echte wanbetalers is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Volgens de incassobureaus blijkt daaruit dat mensen makkelijk geld lenen, maar ook dat ze sneller aan een incassobureau betalen. En in het AD is het nu echt wetenschappelijk bewezen. Lachen is gezond. Dat is bekendgemaakt op het Europees Cardiologencongres in Parijs. Het onderzoek blijkt dat lachen beter is voor de bloeddoorstroming en dus voor het hart. Onderzoekers lieten twee groepen mensen films kijken. De ene groep kreeg een leuke film, zoals There's Something About Mary. de andere kreeg zware kost, zoals Saving Private Ryan. Wat bleek? De hilarische comedy. Nou ja goed, smaakverschillen natuurlijk, maar. De hilarische comedy zorgde bij de kijkers voor 30 tot 50 procent bredere bloedvaten dan bij de kijkers naar het bloedbad van Steven Spielberg. Daarmee is het volgens de wetenschappers zeer waarschijnlijk dat lachen hartklachten kan voorkomen. Het AD meldt verder ook dat chocola goed is voor het hart. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 A Hit, de Nederlandse groep Raccoon. Vandaag zijn de vrouw van Gaddafi, zijn dochter en de zonen Mohamed en Hannibal gevlucht naar het buurland Algerije. Daarover ga ik praten met Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Dag Bertus. Dag Clary. Vind je het verrassend dat ze naar Algerije zijn gegaan? Ik, bedoel, ik heb de laatste uh, tijd veel landen horen noemen, maar Algerije was daar volgens mij niet bij. Nee, maar aan de andere kant, uh, Algerije is het enige land, of een van de weinige landen die tot nu toe altijd geweigerd heeft om die Nationale Overgangsraad te erkennen. Hmm. En ze hadden uh, goede betrekkingen de laatste jaren met, uh, met Gaddafi. En uh, ja, je kunt ook uit de commentaren uitmaken uit de Algerijnse pers, hè, waar die, die vaak de bespreekbuizen zijn van verschillende facties binnen het regime. In Algerije, dat men helemaal niet blij was met de ontwikkelingen in uh, Libië. En we zeiden: Dit is niet een volksopstand. Dit is eigenlijk toch meer iets van, van, de, van de NATO. Uh, en, en die zijn uit op de Libische olie. Kortom, de hele toonzetting maakte wel duidelijk. dat men in Algerije niet onverdeeld uh, blij was met de Libische opstand. En ja. dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ze zelf uh, ook uh, een, een bang zijn voor uh, een vergelijkbare ontwikkelingen in eigen land. die tot nu toe beperkt zijn gebleven tot uh, rellen in, in, in januari. Ja. ja, en veel, veel keuze had Gaddafi, althans zijn vrouw en, en, en kinderen natuurlijk ook niet, want Lib eh, ik bedoel, uh, Tunesië en, en Egypte waren natuurlijk ook geen opties. Nee, en bovendien eh, Waarom blijft er als, als buurlanden waar je over land naartoe kunt komen. Ja. Hè? Niger, Tchad eh, en, en, en Mali dan nog over. En eh, aanvankelijk, het bericht was eerder al gemeld, eh, ik geloof op zaterdag of in het weekend... dat het Egyptische persbureau zei eh, dat er die zes Mercedes eh, naar Algerije waren gegaan. En die zouden bij de grensovergang Gadames zijn geweest. Meteen onder eh, het puntje met eh, de grens met Tunesië en Algerije. Dat, dat soort driehoekspunt daar. Mm -hmm. eh, en nu... En, en nou, eh, begrijp ik uit uh, de correspondent van de correspondent van Frans Ventkater, dus de Franse tegenwoordiger van CNN, uh, dat ze uh, in het zuiden, het uiterste zuiden, Tina Koen uh, over de grens zijn gegaan. Dus dat bericht hebben ze toen ontkend, maar dat zou kunnen zijn omdat ze bij een andere grensovergang naar wat uh, het, uh, het Egyptisch persbureau melden. Juist. Dus uh, ja, uh, ja. Nee sorry. Ja nee. Uh, dus, uh, maar nu kan men, niet. nu heeft men het toegegeven, heeft het ministerie gezegd en zegt ook. Uh, dat er overleg over is geweest. En ze suggereren eigenlijk dat er overleg is geweest... met de overgangsraad, met de NATO, met andere landen. Uh, dus het kan zijn dat die, als dat zo is... dat die protesten van de overgangsraad van dit is, dit is tegen alle regels... dat daar ook een beetje voor de eigen bune is. Ja, en ja, niet alleen dat. Ze zeggen niet alleen dat het is tegen alle regels. En ze, ze uh, uh, eisen ook niet alleen zijn uitlevering... maar ze beschuldigen Algerije ervan... dat ze Gaddafi uh, uh, de afgelopen maanden gesteund hebben. Wat kan daarvan waar zijn? Ja... Nou ja, er gingen allemaal geruchten in, in deze richting. Maar ja, dat is heel moeilijk eh, te verifiëren. Maar als je dus eh, bedenkt dat Algerije zich heel veel zorgen maakt eh, over eh, Al-Qaeda in de Maghreb. Hè, dat is dus de terroristenclub die in eh, heel Noord-Afrika opereert. Eh, en, en dat die eh, heel veel eh, wapens te pakken konden krijgen door de wapendepots van eh, Gaddafi. Ja. En dat er onlangs afgelopen eh, vrijdag nog een, een hele grote aanslag is geweest met 18 doden op de militairen. Academie in en aan de kust, vlakbij uh, Algiers... Uh, dan zal dat ook een van de redenen zijn... dat men zich uh, zorgen maakt over uh, de, de, uh, al die wapens... die van Libië naar uh, uh, Al-Qaeda in de Maghreb in Algerije... en die ook opereren in, in, in, in de Sahara, in de woestijn van Algerije... Mm. en, die, en die, die grens tussen die twee landen... dat is een heel uh, poreuze grens, meer dan duizend uh, kilometer. Dus die Algerijnen hebben ook wel wat reden om zich zorgen te maken van als Gaddafi dan valt... en er is instabiliteit en daar moeten we natuurlijk rekening mee houden... dat er dan een heleboel wapens in één keer in handen komen van een heleboel lieden... die daar iets mee, mee willen. Dus, en onder andere ja. eh, dat willen in Algerije en dat ook doen in Algerije. Bet betekent dat, dat de kans dat uh, Algerije het volgende land is waar revolutie uitbreekt... dat die groot is? Nou, tot nu toe eh, hebben de Algerijnen het wel geprobeerd. Afgelopen januari zijn dus die, die grote serie rellen geweest. Maar daarbij is het gebleven. En het regime heeft de zaak weer onder controle. Heeft wel allerlei eh, processen op gang gebracht. Zogenaamde dialogen. Maar dat zijn van die dialogen van bovenaf. Die bij de Algerijnse oppositie weinig weerklank hebben gevonden. Mm. Maar het is evident. En dat, dat bleek mij ook toen ik daar afgelopen januari was. Dat het regime zich wel heel veel zorgen maakt. Want kijk, veel van de onvrede over het gebrek aan democratie en inspraak, een, een, een significante inspraak... dat leeft ook in uh, Algerije. Alleen, daar heeft het zich nog niet weten te organiseren. De regering heeft er ook heel veel geld om onvrede af te kopen... maar ze maken zich ook wel zorgen. En ook daarom stonden ze niet te juichen, nog in Tunesië, nog bij Libië. Nee, de grote man is daar trouwens uh, president Bouteflika, hè? geloof ik, in Algerije. Ja, ja, ja. Maar, ja. maar goed, uh, er zijn ook machtige facties in het leger... die minstens zo belangrijk zijn op de achtergrond... en die de grote uh, een strijd tegen de islamisten in de jaren 90 hebben gevoerd. Yes. En die zitten helemaal niet te wachten. Uh, op een soort uh, herhaling daarvan. En als er dat in buurlanden gebeurt... dat gevaar is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten... Uh, dan, uh, dan staan ze niet uh, uh, te trappen. Dus zij hebben zeker uh, allerlei geruchten... dat ze dus gewoon wapens hebben toegelaten naar Algerije... Uh, dat ze uh, uh, noem je dat uh, uh, huurlingen uh, hebben doorgelaten. Dat is allemaal niet te controleren... maar als je dat allemaal in het uh, uh, gehele plaatje... Uh, verpakt van Algerijnse reacties... Op de ontwikkelingen in Tunesië en in Libië... dan kun je je voorstellen dat sommige Libiërs denken dat dat klopt. Maar ja. het is voor mij niet te verifiëren. Nee, nee. Overigens heeft de Nationale Raad in Libië meteen uitlevering gevraagd... van de vrouwen en de kinderen van Gaddafi. Zit dat erin? Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, Algerije zegt, dat doen we op humanitaire gronden. Mm. Dat heeft geen politieke reden. Bovendien, de, de dochter van uh, Gaddafi, Aisha, die, die schijnt hoogzwanger te zijn. Dus die, die moet een deze dagen bevallen. En uh, kijk, en die Hannibal en die Mohammed, die Hannibal is een grote schurk... Uh, en, en die, die, maar die, die twee, dat zijn niet de, de, de zwaarste uh, verantwoordelijken... voor alle uh, misdaden die het regime uh, begaan heeft. Cefel, ja. Islam, Gamis en Muatassim hebben heel wat meer op hun kerfstok. Dus misschien dat dat ook nog een overweging is. Ja. Overigens, acht jij het waarschijnlijk dat Gaddafi zelf ook in Algerije is? Um, ja, dat... Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. En ook de, de berichten die de Amerikaanse helingsdienst de wereld instuurt... die duiden erop dat zij geloven dat hij nog steeds uh, in, uh, in, in Libië is. Want kijk, Libië als Gaddafi zelf toegang zou zijn verleend uh, tot uh, Algerije. Dat zou het Algerijnse regime, als dat uitkomt... toch wel in grote problemen brengen, mm. politiek. Want dan hebben, ze heel wat, dan hebben ze heel wat uit te leggen. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat niet zo is en uh, dat ze dat niet zullen doen. Maar aan de andere kant, kijk, ze kunnen zich ook wel wat permitteren. Want kijk, het Westen heeft Algerije ook erg nodig in de strijd tegen Al-Qaeda, in de Sahara, in dat hele gebied van Niger, Mali, dat hele grote woestijngebied, waar het heel moeilijk is om de zaak te controleren. Dus ik denk ook niet dat de Amerika of andere NATO-landen ongelooflijk veel druk op Algerije zullen uitvoeren om die, die mensen die nu zijn opgevangen, om die uit te leveren aan de overgangsraad. De tijd zal het leren, zeggen wij dan. Dankjewel Bertus. Nou. Dat is Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal. Dat is ook de titel, Hard to Disagree, van Jacqueline... de voormalige zangeres van Cresip. Dit was haar eerste solo-album. Ja, even is Europa van de voorpagina's van de kranten verdwenen. Dat betekent niet dat het achter de schermen niet borrelt. Voor de laatste keer de econoom van de maand augustus, Ivo Arnold... Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus Universiteit. En vanuit Duitsland straks correspondent Wouter Meijer. Want in Duitsland moet Angela Merkel alle zeilen bijzetten... om steun te krijgen voor de afspraken die ze gemaakt heeft met Sarkozy. Maar we beginnen uh, met iets anders, meneer Arnold. Uh, de nieuwe IMF-directeur uh, Christine Lagarde... deed gisteren van zich spreken door te wijzen op het gevaar van een nieuwe bankencrisis. Wat is haar grootste zorg wat dat betreft? Nou, ze vindt dat de Europese banken te weinig kapitaal hebben... en ze wil zelfs geld uit het Europese noodfonds gebruiken... om die banken verplicht te herkapitaliseren. Ja, ja. Uh, ze wil dus dat banken meer buffers opbouwen, is dat? Meer buffers ja, opbouwen, ja, ja, ja. ja. Om tegenslagen te verwerken. Uh, uh, vanwaar de ophef dan? Want dat is niet zo nieuw, dacht ik. Het is helemaal niet nieuw en uh, het is heel onverwacht. En uh, de afgelopen jaren zijn eigenlijk de toezichthouders al bezig... om de buffers van de banken te versterken. Maar waarom is er dan zo'n ophef? Nou, omdat om het eigenlijk uh, uh, een beetje erop lijkt alsof ze hiermee opnieuw onrust aan zaaien is... He, er is al een, een, een heel traject ingezet van uh, geleidelijke versterking van de buffers van uh, banken. Ook in het kader van uh, Basel III, het toezichtsraamwerk. En uh, er is al geld opgehaald. Iets van 60 miljard aan uh, buffers zijn al versterkt het afgelopen jaar. Dus dit is gewoon werk in uitvoering. En nu komt zij opeens met zo'n uh, paniekerige opmerking. Maar goed, paniekerig opmerking. gaat haar um, um, blijkbaar niet snel genoeg. Ik bedoel... Laten we wel wezen, die banken gijzelen Europa ook een heel klein beetje. Ik bedoel, Europa moet al die, uh, die, die, die, die, die zwakke landen maar helpen... Mm -hmm. omdat hun banken anders dreigen om te vallen. Ja, ja dat dus heeft kunt ook zeggen, wel een punt. Je kunt ook zeggen dat Griekenland en Italië en Spanje Europa gijzelen. Nou ja, uh, en Ierland. En Ierland en Portugal. Ja, ja, maar dat heeft dan. allemaal ook met hun banken te maken natuurlijk. Absoluut, maar dat ja. hebben, daar, daar zijn we in de tijd zelf bij geweest. Hè. De toezichthouders en de centrale banken hebben altijd toegestaan... dat die banken overmatig in dit soort staatsschuld zijn gaan zitten. Ja. Maar een, een andere reden waarom het toch veel ophef veroorzaakt... is dat nu het probleem niet zozeer het kapitaal is, de buffers... Ja. maar het grote probleem wat de ECB ziet... en wat de Europese toezichthouders zien, is de liquiditeit. De het aantrekken van geld. Het aantrekken van geld. En dat, dat komt omdat in Amerika de grote geldmarktfondsen... bang zijn om nog uit te lenen aan Europese banken. Die denken heel simplistisch, die denken er is een schuldencrisis. Europese banken zitten in die staatsschuld... Dus dus wij halen ons geld terug van die Europese banken. Wij verstrekken ze geen korte termijn financiering meer. Ja, en dan moeten ze die financiering ergens anders halen. Oké, okay, en om, omdat zij nu heeft gezegd dat iets met die buffers moet gebeuren... Uh, uh, zijn ze bang dat ze nog minder uh, makkelijk geld kunnen aantrekken. En dat die liquiditeit dus Precies, nog minder Precies, en dat is een dan? extra ja. reden, geeft er extra onrust. Kan weer een reden zijn of, uh, ja. voor Amerikanen om uh, niet nieuwe nee. liquiditeiten te verstrekken. En waarom is die liquiditeit zo uh, noodzakelijk? Dat is dan um, um, noodzakelijk om de lagere economische groei op te vangen? Nou, banken hebben uh, spaargeld. Maar daarnaast ja. hebben ze ook uh, liquiditeiten die ze aantrekken op de geldmarkten. Uh, ze ja. korte termijn leningen. Er gaat veel geld in om. En dat hebben ze nodig om de kredietverlening op gang te laten ja. blijven. Dus als, als die geldmarktfondsen wegvallen... Dan kunnen ze minder kredieten verstrekken. En dat is wel slecht voor de economische groei. Oké, okay, dus u zegt dat is eigenlijk het grootste probleem van de banken. Niet zozeer de buffers, want daar zijn ze mee bezig, maar de liquiditeiten. Maar dat hebben geld. we wel dan de Europese Centrale Bank, die altijd als achtervang klaarstaat om ja. de liquiditeit aan te vullen. Ja, maar die is de, door. Nou goed, toch in ophoudt, de Europese Centrale Bank. Trichet heeft vandaag ook zijn mond open gedaan tijdens een buitengewone vergadering van het Europees Parlement. En ook hij heeft natuurlijk gezegd dat de landen nou eens een beetje vaart moeten maken met, uh, met, met plannen om. De crisis aan te pakken. Dus hij heeft ook een, een ander soort kritiek, maar ook kritiek op hoe de landen uh, omgaan met de crisis. Waarom duurt het eigenlijk zo lang? Nou, het steunpakket wat in juli is uh, afgesproken. Nou, is dat is een maand meer geleden, meer dan een maand geleden. Dat moet door de nationale parlementen. En wat je nu ziet is dat er allerlei gesteggel uh, over is. Hè, vorige week over het Finse onderpand. Uh, en uh, um, ja, dat is nog steeds niet geregeld eigenlijk. En die onzekerheid. Hè, uh, ja dat betekent toch, toch dat de vertrouwenscrisis in stand blijft. En die vertrouwenscrisis slaat toch ook over naar het Europese bankwezen. En daar heeft Trichet dan weer direct last van. Ja. Hij is verantwoordelijk voor die bankuitreiding. Ja, precies. Goed. Uh, u zegt dat dus de nationale parlementen moeten nu, zijn nu aan, aan ja. zet. En uh, die, die aarzelen. Uh, dat geldt zeker ook voor Duitsland. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Duitsland uh, was natuurlijk altijd al kritisch... ten aanzien van het reddingsplan voor Griekenland. Maar ik begrijp dat die kritiek nu uh, nogal groeit... Nou nee, ja, er zijn heel veel mensen in Duitsland die zich afvragen... waarom hun nooit iets gevraagd wordt. Want je had het net over de Europese top van 21 juli. Dat viel ook midden in de vakantie. Maar intussen is het kabinet... Uh, is, het, is het parlement is het Duitsland is terug van vakantie. En men wil langsband wel eens meepraten. En het kan best wezen dat de financiële markten... heel veel haast hebben, dat die banken heel veel haast hebben. Uh, wat, wat de andere spreker net vertelde. Maar intussen zijn natuurlijk... die parlementariërs aan zet en denken, wij gaan dat nu een keertje heel rustig bekijken... en goed bekijken. En die willen graag meepraten nu langzamerhand in allerlei vormen van, uh, van stil protest en verzet in Duitsland. Bijvoorbeeld de CDU, de Beierse zusterpartij van de CDU van, van Angela Merkel... die vandaag een hele lijst heeft gemaakt met principes. Dingen waar je niet aan moet komen. He, onder andere dat er niet meer macht naar Brussel mag gaan. Geen federaal Europa. Uh, de Duitse president, uh, Christian Wolf, die vorige week uh, op een hele chique bijeenkomst... de Europese Centrale Bank flink de mantel heeft uitgeveegd. Terwijl hij natuurlijk nou juist de president van Merkel heeft, is. Hij zit daar in het paleis als president, omdat Merkel dat heeft bedacht. Nee. Leden ook van de eigen fractie van Merkel, van de regeringspartijen... die helemaal niet voor die reddingspakketten willen gaan stemmen... zijn nu uh, waarschijnlijk intussen... ze hebben de koppen geteld nu door een, een slimme redactie van een tijdschrift... die zegt, er zijn nu zoveel mensen die in haar eigen fractie die niet meer mee willen stemmen... dat al die reddingspakketten misschien niet eens worden aangenomen in de Bondsdag ja, maar en, en hoe zit het met met, met de oppositiepartij, de, de de SPD? Want je hebt nu steeds over haar eigen partij waar zoveel um, oppositie is, maar de echte oppositiepartij? Hoe denkt u erover? De SPD wil wel graag meegaan stemmen met deze reddingspakketten... omdat ze bij een aantal andere eerdere pakketten voor de euro tegen hebben gestemd... of zich hebben onthouden uit de oppositiebeweging. En ze vinden eigenlijk zo langzamerhand dat ze niet meer altijd tegen kunnen zijn. Dus gek genoeg krijgt Merkel waarschijnlijk wel steun van de SPD... als erop aankomt eind september bij die stemmingen. Maar het gaat er natuurlijk politiek-strategisch om... dat ze vanuit haar eigen partij en vanuit de liberale wijze mee regeert... dat ze daar genoeg steun krijgt. Want als je als kanselier moet regeren met het stemmen van de oppositie... dan kun je er maar beter mee stoppen. Ja, gek. Het is wel grappig dat dat eigenlijk een bijna soortgelijke uh, situatie is als in Nederland. Waar deze regering natuurlijk ook moet hebben van steun van de, van de Partij van Arbeid op dit uh, moment Ja, maar de Nederlandse regering die heeft ja. van zichzelf al geen meerderheid. En Angela Merkel heeft wel een eigen meerderheid. Dus als zij maar iedere ja. keer met de zweep erover al haar eigen partij bij elkaar haalt, moet het lukken. En als dat niet lukt, is dat echt een schande. Ja. Het, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, een welbegrepen eigenbelang. Dat wordt toch vaak gezegd in deze. Uh, Duitsers weten toch ook dat ze heel veel meer geld verliezen als Griekenland niet gered wordt, of niet? Ja, de grote ergernis is natuurlijk dat ze sowieso verliezen. Want als Griekenland failliet gaat, zijn ja. ze alles kwijt. Maar al die hulppakketten waar het nu over gaat... als die goedgekeurd worden, dat kost ook heel veel geld. Want van alles wat Europa betaalt, betaalt Duitsland ruim 20 procent. Wat dat nou eenmaal het grootste land is. Dus dat kost heel veel geld. Als je alles kwijtscheldt of de schuldsanering of allerlei andere tussenvormen die er bestaan... dan blijft Duitsland ook altijd zitten met een restschuld schuld... met een enorm gat in de begroting van ongeveer 30 à 40 miljard euro... is er begroot. Uh, dus de Duitse bevolking en de politici namens hun... ergeren zich eigenlijk bont en blauw... dat ze altijd met een paar honderd euro per Duitser blijven zitten... aan schulden aan Griekenland. Terwijl juist Duitsland, nou juist de afgelopen jaren... ontzettend heeft gematigd, heeft gespaard, bezuinigd... en dan nu moet gaan betalen aan die volgende aan de Middellandse Zee is lekker leven van ons geld, denken veel Duitsers. Mm. En welke oplossing het ook wordt, een totaal failliet Griekenland uit de euro... ze gaan ermee vandoor, of wij helpen ze jarenlang met honderden miljarden. Het kost altijd een paar honderd euro per Duitser. Meneer Arnold, hoe zit dat met het welbegrepen eigenbelang? Want, want hier wordt een dilemma geschetst. Het kost mm. altijd geld, dus nu zo langzamerhand. Ja, en die kosten zijn heel erg zichtbaar natuurlijk. Het ja. steunpakket, de miljarden waar iedereen het over heeft. Maar, maar de voordelen zijn minder zichtbaar. En die zijn er ook, Nederland en ook Duitsland, die profiteren ontzettend van de eurozone als je het hebt over de handel. Maar ja. dat, is minder moeilijk uit te, dat is moeilijker uit te rekenen. Ja. Daar hebben we geen getalletje voor, geen miljarden aan voordeel. Maar een feit is wel dat, dat Duitsland ook als, als sterke handelsnatie... heel erg profiteert van die muntunie. Maar goed, uh, Woude Meijer die schetst nu een situatie uh, waarin uh, het nog maar de vraag is... of dat plan dus wordt uh, ja. aangenomen, dat reddingsplan. Alhoewel het vermoeden bestaat dat de SPD daarmee zal stemmen... maar dat is nog niet zeker. Wat nou als dat plan afgeschoten wordt in Duitsland? Zijn we dan terug bij af? Dan hebben we weer onrust, dan hebben we weer een crisis... maar dan zal er weer heronderhandeld worden. En uiteindelijk is er wel één groot punt... en dat is het punt van het democratisch tekort. Ja, er de worden hier allerlei kort... afspraken gemaakt door regeringsleiders... Ja. en dan is het voor de nationale parlementen stik of slikken. En, dan kan ik me voorstellen dat en het daarop... Europees parlement heeft er ook niks over, te, ook zeggen. Niks over te zeggen. Dus kan ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment gaat wringen... en dat je echt, als je het begrotingsbeleid naar een, een, een centrale niveau wilt tillen... dat je ook wat aan het de, de, democratisch tekort zal moeten doen. Ja. Ja, hoewel aan de andere kant stemmen opgaan van mensen die zeggen... dat democratie juist uh, uh, echt crisisbeheer in de weg staat. Nou, als je, als je het hebt over crisisbeheer in de financiële markten, ja. Ja, dan hebben we gelukkig nog de ECB. En uh, uh, ja, uh, die hoeft zich niks aan te trekken van de nationale parlementen. Tenminste nee. nu nog niet. Um, dus die kan wel ingrijpen als er echt een crisis is. Ja, maar goed, dat blijft het grote probleem... het democratisch tekort ook van Absoluut, Europa. Ja. Goed. Ik, ik dank u allebei. Wouter Meijer vanuit Berlijn en u ook nog voor de laatste keer... Ivo Arnold deze maand. Want u was onze econoom van de maand. Dank u wel. Gonna sit right down and write myself a letter And make believe it came from you I'm gonna write words so, so sweet They're gonna knock me off my feet A little kiss is on the bottom I'll be glad I got them I'm gonna smile and say I hope you're feeling better And close with love the way you do sit down ride myself a leather Feeling better and close with love the way you do. I'm gonna sit down, write myself a letter. And make believe it came from you. Leels McIntosh, I'm gonna sit right down and write myself a letter. Een blijf van mijn leefhuis met een adres. Dat klinkt nogal paradoxaal, maar toch opent morgen in Alkmaar het Oranjehuis een deuren. Een huis voor moeders en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Laagdrempelijk en zichtbaar voor iedereen. Daar ga ik over praten met Jolande Vader, manager bij de Blijfgroep, waar dat Oranjehuis onder valt. Van waar die naam trouwens, Oranje? Van waar de kleur Oranje? Um, Oranjehuis verwijst naar uh, risicotaxatie die uh, uitgevoerd wordt als een uh, vrouw... Uh in de opvang komt. En uh, daar, kan, uh, daar komt een code uit. Er kan uitkomen rood. De situatie is levensbedreigend. Er kan uitkomen groen... En dat betekent, er is geen gevaar. Mm -hmm. En dat kan ook uitkomen, en dat is in veel gevallen zo, het is oranje, de situatie is oranje. En dat betekent, er is sprake van geweld, maar er is mogelijk iets aan te doen. Oké, okay, betekent ook dat dit, dit soort huizen, die dus uh, uh, zichtbaar zijn, gaan we het zo over hebben, ja. niet bedoeld zijn voor mensen die code rood hebben, levensbedrijven? Want... Uh, niet per definitie nee. is dat okay. zo, maar uh, soms kan iemand die een code rood heeft ook opgevangen worden in het oranje okay. huis. Dus. Dan is de eerste vraag toch die opkomt bij, uh, bij een mens die iets van Blijf van mijn lijfhuizen weet. Uh, vrouwen die willen toch helemaal niet dat iemand weet die ze bedreigt waar ze zitten. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Dat blijkt niet het geval te nee, zijn. Nee, uh, wij werken daar waar mogelijk uh, met vrouwen en hun uh, familie, hun partner. Want dit dus is al twee jaar een experiment. Gezien, ja. ja, we zijn al twee jaar bezig ja. met dit concept. Dus we kunnen spreken uit ervaring. Mm -hmm. En um, uh, als je de omgeving van een uh, vrouw wil betrekken bij de hulpverlening... dan is het heel onhandig als je op een geheim en weggestopt adres zit. Ja? Dus dan um, uh, werkt het mee om in de openbaarheid opgevangen te worden. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar we kennen ook die verhalen van woedende mannen... die het adres van de, het blijf van mijn lijfhuis, ja. uh, vinden en dan dreigend voor de deur staan. Ik bedoel. Ja. Dat soort scènes kun je ja, dus ook in de hand werken. Dat zijn, dat zijn incidenten die komen soms voor. Gelukkig niet uh, dagelijks en niet maandelijks. Maar dat is zo. Het is, betekent ook niet dat ons Oranje Huis, wat bekend is... dat dat niet uh, veilig zou zijn. He, we zeggen, we zijn, uh, we zijn niet geheim, maar we zijn wel veilig. Ja, ho zo veilig? Uh, daar is bewaking iedere dag. Er is een receptie, er is toezicht, er zijn camera's... er zijn goede afspraken met de politie. Er is dus nagedacht over hoe... Beveilig um, beveiligen we dit pand, zodat uh, vrouwen daar veilig kunnen wonen. Ja. Ja. Uh, hoe is, hoe, u, u draait al twee jaar, zeiden we net. Ja. Uh, morgen wordt het overigens geopend door uh, Prins het Maxima. Um, hoe is nou de eerste reactie van vrouwen als ze horen... dat uw blijf van mijn lijfhuis um, openba uh, zo, zo openbaar is? Ja, er zijn vrouwen die daar even aan moeten wennen. Ja. en die binnenkomen en zich afvragen... is dat veilig voor mij? Daar wordt uitgebreid over gesproken. Er wordt ook met elke vrouw of elke cliënt die bij ons binnenkomt... wordt nagegaan hoe kunnen we jouw situatie... hoe kun je jouw eigen situatie zo veilig mogelijk maken? Mm -hmm. Dus er wordt heel veel aandacht aan het onderwerp veiligheid geschonken. En dat stelt gerust. Ja, nou ik, dat kunnen we vragen aan uh, Bibi. Want zij is oud-bewoonster van het uh, Oranje Huis... Dag mevrouw Bibi. Hallo. Ja, hallo. Um, um, uh, uh, uh, waarom kwam u in het huis terecht? Ik kwam in het huis terecht wegens uh, huiselijk geweld. Ja? Ja. En was het de eerste keer dat u in een uh, blijf van mijn lijf huis terecht kwam? Nee hoor, ik heb in het verleden wel uh, vaker in uh, blijf van mijn huis lijf uh, gezeten eigenlijk doorheen Nederland... Ja, dus u kunt, u kunt vergelijken. U kunt vergelijken, de, laten we zeggen, de, de, de, de, de ouderwetse situatie en de nieuwe situatie. Klopt. En vertel klopt. daar eens wat over. Nou, uh, in de andere situatie kwam ik dan uh, ergens in het uh, blijf van mijn lijfhuis natuurlijk. Afgesloten uh, natuurlijk van je partner, want eigenlijk ben je op vlucht voor hem. Mm -hmm. Maar ook afgesloten door iedereen eigenlijk. Want je mag niet contact opnemen met het huisfront natuurlijk, je mag je vriendinnen niet bellen, je mag niks doorgeven, je mag niet naar buiten, je moet binnen zitten. Dus dat zijn al, al die eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk ervoor heb meegemaakt. En ja. toen kwam ik hier in Alkmaar. En dat was wat anders. Ja, en voelde u zich aanvankelijk niet onveilig? Nee, dat is het uh, rare ervan, want je komt toch in een veilige pand binnen. Want ik kwam eigenlijk in het oranjehuis, ook met het code rood eigenlijk. Uh -huh. En uh, ik voelde me heel veilig, want niemand komt het pand zomaar binnen. Daar kon u op vertrouwen? Ja, daar kon u op vertrouwen. Ja. Um, uh, en nog even, Jolande Vader, uh, uh, het adres dat bekend is... dat is niet het enige hè, dat afwijkt van de andere nee. oor, uh, lijf van mijn lijfhuizen. Nee. nee, wat ook heel nieuw is in, uh, in het Oranjehuis in Alkmaar... is dat de vrouwen allemaal individueel een eigen appartement hebben... en dat de hulpverlening uh, apart gesitueerd is in het pand... Zo hebben vrouwen de mogelijkheid om hun huishouden... en hun gezinsleven zoveel mogelijk door te zetten. Zonder dat hulpverlening voortdurend daarin inmengt. En uh, zonder dat, wat in de oude situaties in Blijf van Belijfhuizen... was er sprake van veelal groepswonen. Uh -huh. Dus vrouwen leven daar uh, met elkaar in een groep... en uh, maken gebruik van dezelfde keuken, douche, wc. Nou, je kunt je daar van alles bij voorstellen... Ja dat is hier in Alkmaar, is dat uh, ook helemaal nieuw. Daar kan ik me ook van voorstellen, uh, Bibi, dat dat een heel groot verschil was... en dat dat heel plezierig was. Zeker, want je eigen toilet en uh, eigen douche... nou, dat is heel wat anders, hoor. Als je met uh, meerdere moet delen. nou, dan uh, voel je, je ook anders, hoor. Waren er ook spanningen dan? Ja, is logisch, want je komt uh, eigenlijk in verschillende culturen... eigenlijk mensen die verschillende culturen hebben ook. Uh -huh. Plus nog, ja we hebben het enige ding wat wij gemeen hebben met elkaar is het huiselijk geweld. Ja, tuurlijk. Ja. En verder zijn allemaal andere normen en waarden natuurlijk hè. Ja. Uh, mevrouw Vader, betekent dat dan ook dat uh, vrouwen contact houden met hun partner in die nieuwe situatie? Dat in oranje? Daar waar mogelijk wordt er ook samengewerkt met uh, een partner of andere belangrijke mensen uit de omgeving van een cliënt. En in die crisisperiode in het Oranje Huis, dus de eerste intensieve periode van opvang, wordt er een plan gemaakt. Een plan voor alle leden van het gezin. Dus niet alleen voor de opgenomen vrouw en kinderen, maar daar waar mogelijk ook voor partner ja, ja. En, en hoe heb, hebt u dat dan ervaren, Bibi? Want u vertelt net, u, u kwam daar met code rood. Hoe, hoe hebt u het contact met uw partner dan ervaren in die situatie? Weet je wat zo uh, uh, anders is? Uh, man en vrouw die zitten nu in een, uh, in een clinch met elkaar. Hè? En dat hadden wij ook. Ja. Maar ik heb altijd... Kijk, we zijn beide ouders. Papa ja. houdt van het kind, mama houdt ook van het kind. Mm -hmm. En dat ik binnenkwam met code rood... Zijn we gaan kijken wat eigenlijk voor mij. Uh, hoe ernstig de situatie was? Maar ik wist met mijn kind erbij. Kijk, ik heb eigenlijk voor die man gekozen. Ik weet, ik heb ook andere tijden met hem gehad. Dus ik wist, er zijn problemen natuurlijk die er spelen. En als daar een oplossing wordt gezocht, komen we er samen wel uit met hulpverlening. En daar is het gekeken in het Oranje Huis. En dat heeft heel goed geholpen eigenlijk. Ja, hebt u nog steeds contact met hem? Ja. Dus dat gaat goed, ook ja, nu nog. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Ja. Nou werken jullie al twee jaar op deze manier, mevrouw Vader. Um, werkt het voor iedereen, dit systeem? Of zijn er toch ook vrouwen voor wie het niet werkt? Um, er zijn vrouwen... Kijk, elke situatie is anders. En in elke situatie wordt uh, gezocht naar mogelijkheden... om uh, versterking aan te brengen voor de vrouw... en uit te gaan van haar eigen uh, kracht in het netwerk. Ja. Um, en niet bij iedereen blijkt het mogelijk om uh, de partner te betrekken. Nee, sommige nee. partners zijn uit uh, buitenbeeld, uit beeld. Dus het is echt op maat. zo. Het, maar zeggen. Is, echt het is echt op maat. Op maat er ja. wordt echt in elke situatie ja. gekeken wat kan hier helpend zijn. En er komen nu waarschijnlijk meer oranje huizen. Uh, kun je zeggen dat er een kentering gaande is? Um, er, er, volg, er volgen zeker uh, uh, andere, er zijn ook al andere initiatieven. Maar heeft ze het ouderwetse blijf van mijn lijfhuis, zal ik maar zeggen, heeft dat, tijd, maar heeft dat zijn tijd gehad? Ik denk dat heel veel huizen uh, aan het veranderen zijn. En steeds meer openstaan voor ook samenwerking met partners. Ja. Oké, okay, goed. Ja. Morgen is de opening. Morgen is de feestelijke opening, ja. Morgenochtend komt de prinses Maximaal ons je Huis openen. Nou. En daar zijn we super trots op. Nou, goed. Dan wens ik u een hele mooie dag morgen. Dank u wel. Dank u wel. En uh, Bibi, hartelijk dank. Ja, dank u ook. Uh. Het is vijf voor twaalf. Tja, dat verloren geldkistje en al die dwarrende bankbiljetten op de A2 vandaag. Asociaal, hè, dat al die mensen dat geld zomaar opraapten en in hun zak staken. Dat zou u natuurlijk nooit doen, toch? En ik ook niet. Nou ja, Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie. Goedenavond. Goedenavond. Wat zou u hebben gedaan? Ja, dat was ook mijn eerste gedachte toen ik het vandaag hoorde... Ik, dacht, ik probeerde me voor te stellen dat ik in die situatie was... en ik dacht, ja ik zou toch, denk ik, van afschuw vervuld zijn... dat die mensen dat deden en daar niet bij willen horen. Maar vervolgens dacht ik, ja, we weten natuurlijk wel... ook uit de geschiedenis van de sociale psychologie... dat mensen heel vaak denken, ik zou dat niet doen. En dat als ze eenmaal in die situatie komen... dat ze toch heel anders reageren. Dus het is echt lastig om te voorspellen... Hoe je zou reageren. Ja. Bekend zijn die experimenten van Milker, waar mensen een ander een elektrische schok moesten geven. Ja. En daarvan zeggen mensen altijd, dat zou ik nooit doen. En toch blijkt dat de meeste mensen het wel doen als ze in die situatie komen. Dus mensen zijn gewoon echt slecht in het voorspellen hoe ze gaan reageren. Maar ja, toch, toch is de vraag, hoe komt het dat die mensen zo massaal geld stonden te rapen? Ik bedoel, maakt de gelegenheid zo makkelijk de dief? Ja, maar dat vind ik niet gek. Want kijk, wat, wat gekker is, is de eerste die ermee begint, ja. die, die, heeft, die heeft wel uh, les. Die maar, heeft les? Nou ja, les in de zin van, <laughs> die overtrekt natuurlijk alle morele regels, ja. maar uh, degene daarna, dat, dat begrijp ik beter. Dat is ook bekend, hè? Dat, dat mensen elkaar heel vaak nadoen, zeker in een situatie waar het niet helemaal duidelijk is, wat is nou de norm? Dat je toch naar anderen kijkt, wat die doen. En dat je denkt, nou, als iedereen het doet, dan kan dit blijkbaar. Oké, okay, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, die eerste, ja, die waanden zich natuurlijk onbespied. Dat snap ik dan ook wel weer. Ja, maar dat, dat vind ik gek. Want ja, ik, ik kan me de situatie niet helemaal voorstellen. Maar degene die stopte, die, was, die hield kennelijk ook al het verkeer op omdat het ja. eenmaal weg was. Dus als je stopte, moest iedereen na jou ook stoppen. Dus je kon dat niet <laughs> onopvallend doen. Dus, dus dat vind ik wel gek. Dat zou ik wel meer over willen weten. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen daarna dat ook voor zichzelf hebben gerechtvaardigd van... nou, iedereen doet het en dat geld is toch eigenlijk ook van niemand, dus, ja. dus dit kan. Nou was er één klein tegenvallertje. Er was toevallig een cameraploeg van Nieuwsuur in de buurt. Ja. Wat doet dat met mensen als ze op een gegeven moment die camera zien? Nou ja, wat je, wat je zag, en het was ook heel grappig... was dat ze met de leukste smoesen kwamen ja. van... Uh, ja, misschien breng ik het wel naar de politie, zou ik een mevrouw zeggen. En uh, ja, ik, dat geld ligt hier. Ja, ik weet ook niet van wie het is. Maar, maar dat is natuurlijk ook wel weer logisch. Hè. Als je je probeert in de situatie te verplaatsen... Je bent eenmaal gewoon aan het stelen. Ja. En als je dan een camera ziet, dan, dan is het ook heel raar om te zeggen... oh nee, toch maar niet. En dan geld dan weer los te laten. Ja. Dus nou dat kan niet. Je, je, je hebt eenmaal een stap gezet op de verkeerde weg. En ja, dan moet je door. Nou, laat dit een wijze les zijn voor ons allemaal. Ja. ja. <laughs> Roos Vonk, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan.